Joris Stubenitski met het Noa's journaal. Amerika hoopt op een gevechtspauze tussen Israël en Hamas... zodat gijzelaars kunnen worden vrijgelaten. Volgens een hoge Amerikaanse functionaris is er indirect contact met Hamas... en wordt er extreem hard gewerkt om afspraken te maken... over vrijlating van gijzelaars. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt... Ook zou er worden gesproken over een veilige doorgang van buitenlanders uit Gaza... maar volgens de Amerikanen verloopt dat moeilijk... omdat Hamas geprobeerd zou hebben om gewonde strijders met deze groep mee te krijgen. Bij de verkiezingen is een van de belangrijkste thema's voor de kiezers gezondheidszorg. Dat concludeert Ipsos na een peiling over de Tweede Kamerverkiezingen. Wat daarbij opvalt is dat het in de politieke campagnes... nauwelijks gaat over de besluiten die nodig zijn om de zorg toegankelijk te houden... Denk onder meer aan de hoogte van de zorgpremie... en de lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg. Een enorme drugsvangst in de haven van Antwerpen. In een schip uit Ecuador heeft de douane 7.500 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten tussen de bananen. Er zijn negen verdachten opgepakt, twee van hen zijn nog minderjarig. Bij de terugtrekking van de VN-vredesmacht uit Mali... zijn 15 VN-militairen gewond geraakt... Ze zijn op bermbommen gereden. De militaire machthebbers in Mali willen dat de VN vertrekt... en dat het Russische huurlingenleger Wagner verantwoordelijk wordt voor de stabiliteit in het land. Kippen in de Gelderse Vallei mogen weer naar buiten... want de maatregelen vanwege de vogelgriep daar zijn gisteravond ingetrokken. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Gelderse Vallei was de laatste regio waar de ophokplicht nog gold... In de rest van Nederland werd hij van de zomer al opgeheven. Het weer, vanochtend begint droog, maar vanmiddag trekken er buien over het land. Het wordt een graad of 10. Ook morgen gaat het regenen en ook dan wordt het ongeveer 10 graden. Uh, Dit ja. was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Met nu, Toebak leeft. Ja, zeker. Te, te, we gaan beginnen. Godverdorie zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Jawel, je moet je streng in de gaten houden. Het is zoals je hoopt dat het zal zijn. Dus uh, de mensen laten genieten. Maar ook zelf genieten. Dat gaan we doen. Toeboek blijft fijne toestel op aanstaan. Een week vol gebeurtenissen. En ja, het blijft natuurlijk altijd. Ja, het gaat natuurlijk ook de hele tijd over. Waar gaat het over? Nou ja, het grondoffensief hè. Oh. Ja, het blijft ook maar doorgaan. Wat hoor ik nou precies? Dit hoorde ik. Of dat grondoffensief niet in strijd is met de internationale regels. Het offensief dat nu al dagen duurt en nog niet luwt. In de Gazastrook zelf was dit het beeld. Opnieuw gruwelijke beelden van een ambulanceconvoi dat is geraakt. Echt hartbeschuldend om dit te zien. Een man staat te schreeuwen, gewoon echt een... Ja, en het ambulancepersoneel werd gewoon belaagd. Dat je denkt, waarom doen ze dat? Nou, dat had te maken, ze daar Hamas-strijders in zitten. Die waren gewond en die moesten ook nog... Ja, die waren al gewond, maar die moesten denk ik dood of zo. En uh, moet Israël dan niet stoppen met dit soort dingen? Is de vraag? Uh, nee, ik trek mijn eigen plan. En dat heeft er denk ik vooral mee te maken... dat Netanyahu ervan overtuigd is... dat als hij Hamas wil uitschakelen... of in ieder geval flinke schade wil toebrengen... Uh, dat dit een moment is om door te pakken. En niet een moment uh, voor een gevecht... Nee, doorpakken gewoon, zeg ik zelf. Echt ongelooflijk. Ik geloof niet dat hij, zich, dat hij volle zalen trekt. Nee, mee. het is uh, bizar. Gewoon doorpakken en uh, ja, wat kan je hierop zeggen? Ik wil, als ze uh, een gegeven moment Israël toch weet dat hij, als ze echt een bom terugsturen naar waar het bommetje vandaan komt, dan denken ze: oh, dan gaan we weer uh, een paar honderd mensen doodmaken die niks te maken hebben met Hamas. Maar er zit één Hamas strijder dus die mogen we, we eruit we schakelen. Oh, dan, dan, het... dan hebben ze gewonnen. Ja. Ja. Ja. Maar ik vind het wel mooi en uh, ergens ook gelukkig... dat er uh, tegenwoordig dus, uh, dingen zijn om die bommen die afgeworven worden... of die raketten, mm -hmm. om die te onderscheppen. Klopt, Dat is de, in de lucht. Hè, hè, dat uh, is in ja. de luchthalding. Ja. En, en, ja. en dat vind ik toch wel fijn dat die dingen uitgevonden zijn. Dat ze zijn. Want als ze worden. allemaal wel aangekomen waren, was dat, was dat het niet te overzien geweest. Nee, dat was het ook weer niet zo. Moet je het ook nog weer bekijken natuurlijk. Ja. Ja. Ja, nou ja, goed. Uh, ja. Toebak En we zijn vandaag weer compleet. Het ja, team. Jazeker. Goedemorgen. Welkom in de wintertijd. Ja, ja. ja de wintertijd. Ja. Zeker. We zijn, en we zijn er binnen gewaaid met hoe heet die storm? Kia dan? Kia? Ja, zoiets ja. was het of zo, hè? Ja. Met al die bomen die omgingen nou, weer. man. Het was wel heel snel code oranje. Ik dacht bij mezelf, oh jezus, kan ik nog van aan mijn werk? <laughs> nou, maar het is in België was het veel erger, hè? Ja, Frankrijk. Mm. Ja, ook. Ja, nee, maar ik, ik, ik werd, ene werd ik doorgekomen gelikt naar een Belgisch bericht. En er was dan uh, code oranje, maar er waren de mensen net niet op tijd om de kinderen naar binnen te doen. Toen is er toch een kindje van vijf geraakt door een tak. Oh, en nog een oh. vrouw. Dat waren de twee doden. In, in Nederland is er ook eentje gevallen. Yeah. Dus ik denk van, uh, ja... Dit, ze zeggen niet voor niets, maar hier viel het mee. Ja. In, in Noord-Holland en in de Randstad. Ja. ja, ik vond het nu ik, ik kan het nu toch even vergelijken met, met de gazestrook. Dat valt echt helemaal mee gewoon. Ja. Dat is ook wel lekker dan. Ja, ja nou, ja. ik denk, uh, dat is pinus, penis. Want wij hadden, een stormpje, kom op. Nee. En er zijn altijd van die, die weerfrieken die dan uiteindelijk gewoon uh, bij de kust gaan staan. Een beetje op de rand. Is dit een mooi zakje? Mooi in beeld? En dan komt dus er zo'n grote golf en daar gaat hij. Ja. Ja. En dan hoor je hem nog lachen ook. Dat je denkt, waar joh? Je gaat toch onderuit? Het is bizar. Ja, gewoon. ja, hij heeft alles voor kolom, mooie kolom, plaatjes. Ja, precies. Ja, zeker. <laughs> Dit is echt voor het nageslag zo mooi. Uh, ...open ging voor de voor leven, deed u de slag van het weer. <laughs> Erg mooi. Wat heb je eigenlijk afgelopen tijd gedaan? Uh, nou ja, ik heb een grote voetstempel... Uh, ...voetdruk achtergelaten weer. Niet groen. Excuses. Uh... Nee, dat is niet groen. <laughs> nou, ja, ik heb er wel voor betaald, zeggen ze, maar ik weet niet of dat echt groen <laughs> Hoeveel is. Hoeveel bomen heb je laten planten? <laughs> ja, ja. Nou ja, die, uh, eentje erbij die is afgevallen deze week. Die is omgegaan van de storm <laughs> zuiden. wel honderd. Ja. Excuses. 100 bomen. Heb en je honderd welke... bomen ook laten planten? Ja. Niet? Oh, dat, dat... En welk land? land? <laughs> uh, Pennsylvania, Amerika en Am de hoofdstad uh, Washington. Amerika? Ja. Jeetje. Ja, dat vond ik Om, heftig. Wat moet je daar nou doen? Ja, precies. Dat, <laughs> <je straks. laughs> dat horen we straks dan. Dus we dus even een lekker mobi muziek. Het doet altijd zo ontzettend oud aan dat je denkt, is het de jaren zeventig, de jaren... 80? Nee, ik is nog maar tien jaar oud. Dat pop. Never get enough.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 The table, see if that works for us. Everything changes into nothing too outrageous. I can get for y'all. een jaar uitgeloven. Can't get enough of your love. Oh nee, dat is weer een ander plaat. Never get a love... <laughs> love of your... Nou goed, maakt Het gaat over de liefde en dat is altijd mooi om daar plaatjes over te maken. Das Pop uit Gent. Jawel, België. Daar komt deze band vandaan. En actief vanaf 1994. Ze dus zijn echt een hele oud al. Och, dat is echt... Dat wist ik eigenlijk niet. Maar nog steeds muziek aan het maken. Maar het laatste album is eigenlijk... Ja, echt al twaalf jaar geleden gemaakt. Dus het wordt tijd voor iets nieuws, denk ik zelf. Dan doe ik ook een beetje denken aan de zoetsappige jaren van Roxy Music. Daar heeft het ook iets weg van. Goed, het is uh, de zaterdagmorgen. Het is een beetje grijsachtig in, uh, in Nederland. Uh, maar dat gaat misschien allemaal wat beter komen. Ik weet niet wat de weersverwachtingen zijn. En uh, dat pakt uh, verder ook niet uit. Ja, afgelopen week ook hoopt ik hoop toen over Matthew Perry. Mm -hmm. En uh, die is natuurlijk in zijn badkamer, in zijn bad gedronken, aangetroffen. Heel bizar. Het ja. man was 54 of zo. Hij had ook wel een beetje een depressief kantje, geloof ik. Mm -hmm. dat, uh, iedereen vond het leuk, maar uh, hij vond zichzelf niet leuk. Dus, nee. uh, is, hij, is hij nou echt uit het leven gestapt? Nou ja, er gaan dus nu onderzoeken naar. Is dat zo? Ja. Maar ik heb vanmorgen begrepen, hij is in alle stilte gisteren begraven. Oh? Ja, met oh. zijn familieleden en okay. de, de overgebleven... Ik weet niet hoe verleden er nog over zijn. Nee, kom op. Print. Print. Maar die waren er ook bij. Er zijn, als alle, drie, of alle vier zijn ze er gewoon toch nog? Ja, weet ik niet. Vijf was het. Phoebe was er ook bijna natuurlijk. Speelt hij nog Phoebe. de gitaar? Oh, oh ja. Nog een leuk liedje ja. erbij? I'll be there for you. Ja, de Rembrandt. Nee, zij kan oh. ook heel leuk gitaar spelen. En dan maakt het allemaal nog extra uh, okay. aantrekkelijker om dat uh, te doen. Goed. Nou, wat er valt ons allemaal op? Zo in de kranten en in de media? Nou ja, nog 51 dagen. En dan is het kerst. Ja. ja, ik wil het wel even over hebben eigenlijk. Ja, jij bent al helemaal bezig nou, met voorbereiding. Uh, voorbereiden. Nee, maar het schijnt zo te zijn dat uh, volgens een Britse uh, psycholoog... Yeah. ervaren mensen die vroeg de kerstboom en bijbehorende glimmende kitsch opzetten... minder stress voelen en voelen zich daardoor gelukkiger dan mensen die dit niet doen. Ja, oh. ja. Dus straks nou, schakel... kerstboom kopen. Dus, ja, schakelijk over naar Jolande, die heeft het altijd over. Die begint ook altijd af te vertellen. Ja, en dan begint ze te vertellen als ze het zo vreselijk vindt. Nee, ik vind, ik vind de kerst niet vreselijk, maar ja? ik vind dus de kerststress vreselijk. Mm -hmm. En ook van dat je alles zo volgepland wordt met afspraken. Want het moet dit jaar, wat stel je <laughs> voor dat we het nieuwjaar jaar niet halen. Dat denk ik <laughs> af en toe wel. Is dat echt zo? Ja. Nee, maar ik had dus uh, laatst dat ik met uh, een paar dames gegeten. We eten één keer in de drie, vier maanden. En, okay. en toen hadden we dus heel gezellig, uh, waren we het eten geweest. Dus van, nou, dit jaar maar niet, hè, zei ik. Hè. Of van, wil je voor dit jaar nog, <clears throat> nou... Uh, maar ondertussen komt er dan weer een appje. Nou, ik wil eigenlijk nog in november zullen we dan daar doen. En dan komen jullie daarna in december nog bij mij. ik denk, oh god, het slipt alweer helemaal dicht gewoon. Oh, en de feesten ook van het werk. Er komt een groot feest uh, op. Wacht, wacht, gaan we nou echt klagen omdat we dan een feest hebben? Dat is ook dan een nee, steeds stressvol. Nee, maar veel. Veel. veel. De, de, de, het lijkt wel of iedereen nog dit jaar dan nog wat wil. Is het voor de voor de balans, voor de jaarrekening... dat je dan denkt, we gaan het geld opmaken. Ik ja. weet het niet. Oh, dat zou kunnen. Ja. Of, ja. of denken, ja. Van, nou ja, we zijn al boven de 50. Uh, Halen we het wel. Halen we het allemaal nog wel. Ja. ja. Dat je denkt, nou, ik ga nu die feestjes allemaal maar doen. Dat ja. zou ook nog kunnen natuurlijk. Dat kan ook, ja. Zeker Nou goed, ik wist niet dat ik, uh, dat ik uh, zeg... Uh, dat ik nog een speciaal type mens was. Maar ik ben een pleumofiel, schijnt. Dat las ik vandaag in de Telegraaf. Vuile wel... pleumofiel. Vuile dat? Ga je dan achterklaar. Nee, nee. Dat betekent dat je gewoon lek vindt om jezelf nat te laten regenen. Oh, oh ja. En ik, ik, ik leg dat altijd uit aan mensen. Mensen kijken me altijd heel raar aan. En vandaag een heel groot stuk in de Telegraaf te lezen over mensen die gewoon het heel leuk vinden. Om dan, als het gaat regenen, gaan ze juist naar buiten. En dan gaan ze zich nat laten regenen. Of ze gaan in de plassen stampen. Nou ja, goed. Niet allemaal. Maar de meeste Plomofielen kunnen gewoon lekker genieten van een uh, buiten. En die, die laat zich niet zo uh, depressief worden van, van de regen. Ik, heb dat ook, ik word niet zo heel depressief van regen. Nee. En ik vind het ook altijd wel leuk. En dan moet je je aan overgeven om je nat te laten regenen. Dan fiets ik naar mijn werk en dan ben ik soms echt tot op mijn huid toe nat. En dan loop ik gewoon een tijdje met zo'n natte kleren. En dat is gewoon dat is ongemakkelijk. Ook kan je er ziek van worden, jongen? Ja, nou dat maakt me niet ja, uit. Het voelt ja. of je echt even stoel bent. Dat je gewoon even af ja. moet zien. Dat je denkt van, ik zie ook af in mijn leven. Kijk maar. Ja, maar, dit en, maar dit doet dat heet dus Plomofiel. Ah. Dus, dus, dus in die ene film uh, van, uh, met, met uh, uh, Monique... Van de Ven, Van de Ven en, en die Rutger, Rutger Hauer, verhaal. oh Turk die, vult, hè? ja Turkfruith die dat ze buiten ja. in de regen zitten ze zich helemaal nat laten rijden. Ja. En dat ze elkaar kussen. En ja. elk, in, elk, in de regen met die drank. Het oh. was zomer, ja. denk ik. Wel in de zomer, denk ik. Dat weet ja. ik niet. Ja, ja. Maar, maar, ik water het, heen maar er ja. zijn ja. al van die momenten dat je ook denkt van oh, wat fijn dat het gaat regenen. En dat kwam een je... stoom vanaf, of niet? Mm. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar het was wel, ze waren net getrouwd. En hij had een ijsje gepikt van iemand. En die had zij dan op, terwijl ze achter... Uh, ja ik, zie ze, ja. ja, ik zie ze zo nog fietsen. Met ja, ja. ja. zo'n en leuk en, liedje ja. van Toet Stieleman. Ja. Ja, ja. ja, ja, uh, ja, ja wel Leuke oude tijd En de, dat waren dus ook uh, vuile pneumofielen. Ah, pneumofielen zijn ja. dat gewoon. Ja. Ik denk dat aan een pneumatische hamer. Nee, het okay. is echt oh. aan uh, ja Ik ja, dus, dus, dus vind het wel de grap om te realiseren dat ik dat denk Goed, nou, tijd voor de Foo hier op Toepak Leef. De Klaar. Oh, you. De Benson, ik was hem eigenlijk vergeten en de laatste uh, paar raden van onze uh, radiovriend Peter. Ja, er is echt heel veel oude leuke muziek. En toen ben ik van oude muziek van de Rijn en dan kom je wat oude muziek tegen. En ik moet zeggen, we zijn de laatste ook een beetje aan het kijken van uh, hoe lang zitten we hier in de ochtend eigenlijk. Ja. Nou, ik zit hier al twintig 20 jaar. 2003 oh. ben ik begonnen. Echt? Toen vond ik een paar oude opnames van, die zal ik binnenkort even laten horen. Leuk. En volgens mij zit jij er vanaf 2004 of 2005 bij. Dat dacht ik zelf. Uh, nou, we hadden het over jouw zoon. Want jouw zoon is nu 18. Die is 19. 19. Ja, en ja. hij was 1 of zo. Hij was 1. Nou, dan is het toch dus ja, 2005. 2005. Ja. 2005. Maar had je, in die opnames zat ik daar al in? Nou, heb je ze niet geluisterd? Ik heb wat toegestuurd. Ja, weet ik. Ja? Maar ik, ik moet hem nog luisteren. Maar ik, ik weet niet hoe ik hem op mijn telefoon krijg. Oké, okay, Dan oh, kan dat ik hem onder onderweg moet. luisteren. Moet je me maar eens uitleggen. Van harte gefeliciteerd. <laughs> Zo ja, lang. Dat ik 20 jaar hier op het ja. programma presenteer. Ja, ja. klopt. Ja. Totaal 30 jaar, maar 20 jaar hier in de, in de morgen. En binnenkort, hè, dan gaan we alles even terugvoelen En dan zal ik uh, even laten horen. Ja, leuk. Dat ja. Goed. Nou, uh, de zaterdagmorgen was Brandon Benson daarvoor nog de nieuwe single van de Foo Fighters. But here we are. Nou, uh, here we... Uh, ja, nog steeds zijn ze. De Foo Fighters, de drummer was natuurlijk ook uh, uit het leven vandaan gestapt. Althans, uh, niet helemaal uh, bewust. Niet bewust? Nee, het was wel een overdosis, geloof ik niet. Oh. En daar hebben ze een nieuwe drum voor gevonden. En die heeft in allerlei bandjes geschreven. Die is misschien wel twee keer zo goed nog. Nou, we het dan maar niet horen. Dat zal je mm. leuk De Klaas, zo heet de nieuwstiging trouwens. Goed. De, de, de Klaas. We kijken de wereld in. Ja. ja nou. nou. Politieke debatten zijn los. Uh, ja, ah, ik gemaakt. probeer het ook een beetje te volgen. Ja, en PVP is wel, ja. wel een beetje zijn best aan het doen om ook mee te kunnen reageren. Ja, op hoe maar, heet zij op de VVD? Ja. Uh, papa je zielkens. Ja. Je ja. En uh, nou, je zielkes, uh, zegt dan ook weer heel snoeihard... Die heeft de deur opengezet. Maar zegt ook van: Ik heb nog niks gelezen in het, in het partijprogramma. Dat ik denk van: nee. hé, hey, aantrekkelijk. Ja, nou, ze heeft er gewoon eigenlijk niks mee. Nee. Komt er komt gewoon neer. Maar we hebben nog 18 dagen vanaf vandaag. Dat zijn ja. de verkiezingen. Nou, we hebben ook het leuke uh, debat gezien. Of heb je het gehoord of gezien? Het stukje van Thierry Baudet. Jazeker. Ja het echt, is echt, echt tenenkrommend ook gewoon. Ja. Wat zei Jerry Baudin ook alweer? Die uh, hij had ook het, uh, over... Oh ja, dit zei hij. Ik geloof niet dat er meer dan twee geslachten zijn. Mm. Dus uh, jij bent iets wat volgens mij niet bestaat. Ja, ja. ja hoe kan dat nou? Als je ja. iets bent wat niet bestaat. Ja. Ja. Nou, laten we nou eerlijk zijn. Dat weet hij toch allemaal wel. Maar hij professeert een beetje ermee. Zou je uh, denken? Ermee. Ja, tuurlijk. Het is toch nou, een intelligente man... Ja, die is wel een intelligente man. Dat is ook wel waar. En ik moet zijn... wel zeggen, wat heeft hij een knap kind? Oh, ja, die zag ik ergens in een of andere... Uh, heeft uh, hij Heeft hij kinderen? Een... Hij is, hij is getrouwd en heeft een kind. En ja, hij, was, ik, ja. hij was laatst oh. bij Max of zo was hij aan tafel. Oh. Maar dat is echt oh. nog een baby. Is geen jaar oh. oud of al een jaar oud? Oh, ja, ook een schatje. Oh, die vrouw oh. heeft een ook goed gemaakt. Ja. Nou zichzelf oh. is een mooie man. Hij is intelligent, maar hij is een weg ja. ingeslagen. Die, voor mij kan hij niet meer terug. Dus, hij is een wappie. Dus, dus, de wappie dus, dus, weg ingeslagen. Staat er, zit er een man, vrouw, wat, ja. wat is er tegenover je? En die ja. gaat dan zeggen, ik ben dit of dat. Ja. Dan, dan zou ik als Thierry Baudet gewoon zeggen van... Prima, wat jij bent is hartstikke goed joh. Ja. Maar daar gaan we nu niet over nee. praten. Maar hij gaat wil over het niet politiek. In het onderwijs. Dat, dat, want hij wil niet dat het in het onderwijs komt voordat ze mensen 18 zijn. Zodat ze niet ja. onnodig geïndoctrineerd worden. Dat ze misschien zeggen van: Oh, misschien ben ik toch een man. Of misschien mm -hmm. ben ik toch een vrouw. Dat ze een ander geslacht willen. Hij heeft, hij heeft het idee dat, denk ik. Yeah. Dat, uh, dat je beïnvloed wordt door al die um, keuzes. Ja, dat vind ik ook. Jezus. Ja. ja goed, nou ja, ja. ja het, dat dat ja. is het een beetje. En dat kan ik me ook wel. Maar ja, als mensen zich zo rotig voelen in hun lichaam... dan, dan moeten ze ja. het uitspreken dat... Ja. Dat is het enige. Ja? Ja, en ik denk ook non-binair. En ja, ik denk van. Mm, Heb je, we, krijgen dan, we krijgen veel te veel informatie. Ja, we worden, je, je, je denkt er niet over na, Ze worden gewoon uitgekleed. Klaar. Ja. Ze kleedt zichzelf uit. Hoeft niet. Nee, klopt. Ja, op die manier, dat is wel mooi gezegd. Ze kleedt zichzelf uit eigenlijk. Ja, Want gewoon. Ik ben gewoon, mens, ja, ik ben gewoon mens. Ik ben gewoon. Hoe moet ik je aanspreken? Hoe, hoe, gaan we, oh, hoe je me uit? moet aanspreken? Nou, weet ik veel. Uh, misschien niet je... zinnig, <laughs> Ja, tegen. Ja, je... Het ik gaat collega, geef, het om jezelf de hele ja, tijd. Het gaat collega, zo om jezelf. Die zet onderaan nu: ja? uh, uh, functie dit en dat. En ja? staat daar tussen haakjes: zij slechts haar. Oh ja. Krijg je dat, dat is Linda. Ja. Oh ja? ja? Oh, en, Zit je nou voor de collega gewoon hier op de. Nee, Heere... nee ik zeg gewoon: het... schep een band. <laughs> ja. Maar, maar dat, is van, dat is het gewoon een vrouw? niks aan ja. de hand. En er staat er tussen haakjes dus ja. zij, zei, haar. Ik denk, gaat iedereen dat nu doen? Hmm. Of hen, slash hun? Of zo? Is ja. het als je het niet weet of allebei bent? Ik weet het niet. Zit dus je aan kan tafel met mensen en dan beledig je ze eigenlijk omdat je gewoon niet weet hoe je in hun... Uh, mentale hoofd. Uh, ja, maar is het dat, mo moet je dat elke nee. keer stellen Nee. nee. nee. Bedoel, het gaat toch om wat je samen nee. hebt, niet om wat, wat ik ben? Nee. Ik, je moet wel accepteren wat ik ben. Nou ja, gasten kunnen we over iets anders praten of zo? Ga ze er Kijk. Daar is het wel duidelijk uh, daar En kunnen het we gaat over. stormen, heb het over het weer. Over ja. het weer. Dus kan of dat over doen. Timmermans en Pieter Omzicht. Dat was natuurlijk van de week ook nog. Het, het een is de, de grote man geworden ook, die, uh, die uh, Timmermans. Ja. Ja. Ja. ja. Jeetje. Ik snap ook dat hij zo'n groot huis nodig heeft. Dus ja. past het allemaal niet natuurlijk ook. Eh. Nou jezus, dat is nou discriminatie, hè. Dat is nou discriminatie. <laughs> Eindelijk een duidelijk punt gewoon. Dat, dat mag echt niet. Holly Hammerstone. Paint my bedroom black. Echt waar? Die zal met je kreunend zingen. Dan kan je me s'nachts wel wakker maken, hoor. Als je... niet blijven zingen, dan vacht. Ik, Dan verwacht ik dat er ook meer komt. Maar goed. Uh... Maar die praat ook grunt, hè? Ja, Het is zo I'm leuk. Uh, and... uh, in Nederland heb je echt momenteel echt helemaal een, een trend van die uh, zangers. Kunt ook zangeressen dus. die allemaal zo, ja. zingen allemaal. Ik vind ja. dat er heel mooi, hoor. Er zit zoveel emotie. Gewoon. En vertel ook of je het een of hij of zij of uh, oh, jullie ja. bent. Dat vind ik ook wel ja. belangrijk. Goed, het is alweer half negen geweest. En voordat je weet, heb je het helemaal niet in de gaten. Zijn we natuurlijk weer... Doe aan het nieuws. Oh, het Zandvoorts nieuws, ja, natuurlijk. Ja. Het Zandvoorts nieuws, ja, uh, ja vertel. Ja, ik heb ook een aantekening gemaakt... want we hebben nu een klimaatpiraat in Zandvoort. Ja. Want het is dus zo dat de Nationale Klimaatweek is begonnen. Er is sowieso een uh, grote website, hè, die www.nkw2023 heet. En daar staat van alles op hoe je... met duurzame, klimaatbewuste initiatieven kunt inspireren... en om duurzamer en klimaatvriendelijker te leven... Ik zou sowieso zeggen: ga eens naar die website. Maar Baron Molenaar is ook bekend als klimaatpiraat al. Er staat een hele stoere foto van hem in de krant. Met een, met en hij heeft zichzelf opgegeven. En uh, hij wil gewoon de, de, de nieuwe generatie wil hij graag, uh, uh, leren hoe je het beste alles kunt gaan doen. Kritisch ja. kijken. En uh, wat is jouw voetafdruk, Marco? En dat soort dingen. Het is dus, niet ja, groen. Ga <laughs> eens bij de klimaatpiraat langs, zou ik zo zeggen. <laughs> maar, uh, maar het is dus vanaf 30 oktober tot en met 5 november. Dus het is nog maar tot en met vandaag. Oh, morgen. Oh, morgen. Ja, klopt. Dus je, oh. je, vandaag moet je nog scheiden. En daarna kan je weer scheiden. Nee, we blijven... Oh, 156 gemeentes hebben zich ervoor opgegeven. En bij elkaar zijn er 245 burgervaders of burgermoeders, zeg maar. Ja. Hij en Brom, Bram had zichzelf opgegeven. Ja, hij zegt echt iets van de jonge generatie. En het schijnt in onderzoek pas dat heel veel jeugd zich ermee bezighouden. Ja. Dat het niet goed gaat met het milieu. En ik, denk, ik ga dat thuis ook even vragen. Wat? Waar ging het over? Zeiden ze. Wat? Echt waar? Ze moesten een beetje lachen. Tuurlijk, ja. Met mijn, met mijn vrienden en mijn uh, kennissen praten we daar regelmatig over het klimaat. Maar ja, deze gaan misschien wel gelijk nu door naar Extinction Rebellion. En dan heb je andere mensen die het heel eng vinden, het klimaat. Ja. En die, uh, die laten zich EMDR. En. Wat is EDR? Dus dat je met die lichtjes zo ja, heel komt. hard uh, langs je ogen heen en weer gaat. Oh, omdat ze anders krant. niet kunnen slapen. Oh, okay. Omdat ze zich zo druk maken over het klimaat. Ja, ja dat zeker. Is echt hoor. Ja, ja, en dan gaat het uiteindelijk het probleem toch weer over hunzelf. In plaats van over het milieu. Dat is ja. altijd willen leuk dat je toch zo in je omweg weer bij jezelf uitkomt. Begrotingsbehandeling duurde te lang. Voor één avond Belinda Belinne opende uh, afgelopen week uh, om acht uur de, de vergadering. En werd gekeken naar de najaarsnota, uh, de begroting voor 2004. En er kwam ook een rondvraag over de saneringsactie. Weet je wel, de P-Zuid. Daar leg je me toch asbest. Ze gaan daar een asielopvang maken, geloof ik. Asielzoekerscentrum maken daar toch? P-Zuid. En dat moeten ze gaan saneren. Het duurt iets van 15 weken. En dus ze hopen voor de volgende zomer dat het op orde is. En meerdere partijen zijn er positief over. En verder zijn ze ook nog erg gunstig... Uh, erg blij over de gunstige opbrengst van het parkeerbeleid. En het uh, CDA oppert zelfs dat er een parkeerfonds moest komen... Uh, en uh, mobiliteitsfonds misschien, om al het geld dat binnengehard wordt, om dat er weer in te zetten. om mobiliteit in Zandvoort nog mooier te maken. Meer fietspaden, infrastructuur aan te pakken. Dus nou, hier zijn ze over aan het brainstormen. Leuk. Klinkt goed. Ja. ja op de avond van Allerheiligen was er op de begraafplaats van uh, Noorderduin in Zandvoort. een lichtjesavond. Ja. Dat is georganiseerd om dierbaren te denken, gedenken. in de donkere dagen aan het einde van het jaar. Het is wel grappig. Ik heb het vorig jaar meegemaakt in Texas. Dat is een feest daar. De uh, mensen zijn verkleed. Ja? Uh, yeah? Het is fantastisch. Meestal in met, combinatie met Halloween dan? Ja, dat is de avond voor Halloween. Oké. Okay. Dan gaat iedereen ook los. De dag van de doden. Ja. En uh, eten, alles, feesten, partijen. Want we zaten in een beetje in een Mexicaans deel van Texas. En uh, dat is wel heel leuk. Ja. Dus, uh, en daarna de dag zelf, of de dag daarna is het dus Halloween. Dat is... Ja, dat is dan meer voor de niet. Het is wel een beetje schizofrene, schizofrene dagen, zijn dat dan? Ja, maar ik moet je eerlijk zijn. Ik vond Halloween nog leuker dan een avondje oudejaarsavond. Oh, okay. ah, nee, Dat is okay. echt heel leuk. Maar, maar ja, je bent niet meer. Was jij verkleed? Want je moet je hè? Ja, ik he? was ook verkleed op uh, Halloween toen. Ja, ja. want anders. Uh... Ja, het gaat de geesten nemen jou mee door die hier okay, ter, terug naar de naar de Sintvoortse het bedoelde lichtjes nee we hadden een Halloween parade toch ja oké okay. nee Noorderduinen was natuurlijk ook lichtjesavond ja. om er even terug te komen ja het was een warm avondje. Kaarsjes waren, bolletjes die je in de grond kon plaatsen. Die werden uitgedeeld bij de ingang. En uiteindelijk deed Sanne Malland, geloof ik, en pianist. Arthur Postma deed daar de muziek te verzorgen. En uiteindelijk om half acht, een officieel moment even, de namen werden voorgelezen. En uiteindelijk werd Memories werd nog gespeeld. En uiteindelijk werd er afscheid genomen. En deze zei: Doei! En dan zei nou goed, dat was allemaal wel. Ja, het is mooi om even bij elkaar te komen daar en alle namen voor te lezen en met stil te gaan, wat af, afgelopen jaar allemaal van ons weg is gevallen. Ja, ja. ja. ja. ben je er nog geweest of in... niet, Jolande? Ik ben niet geweest. Zou, maar je maar ik ga voor die vriendin. Ja. ja maar ik heb die vriendin toevallig gisteren gesproken. En het uh, uh, toeval wil, zij staat gewoon voor op de foto in de krant. Oké, okay. nou. <laughs> dat is wel grappig. Ook oh, wat uh, weer mooi. Nou, jij doet de laatste. Ja? Ja? Doe ik de laatste? Ja, oké. Okay. Ja? Um, ja, wat had ik nou? Ja, ik weet het. Uh, ja, uh, ja, nee, dat pluspunt uh, is uh, geweldig bezig met allerlei activiteiten inmiddels. Ja. En er is nu uh, kans om uh, te gaan improviseren. Uit je hoofd en uit je lijf. Uh, dan kan je dus kennis maken met de wonderwereld van improviseren. En met andere deelnemers erop los fantaseren. En uh, je kan een strippenkaart kopen, die is maar 20 euro voor vijf keer. En uh, dan kan je gewoon uh, op uh, vrijdag op 17 november begint het. Het is dus van 2 tot 4 in de locatie pluspunt Zandvoort noord Je kan het vooraf aanmelden. Maar uh, kijk eens in de Zandvoortse in Courant. Want daar staat dus links alle activiteiten van Pluspunt. Uh, wat ik persoonlijk wel jammer vind... dat is allemaal spiddags. En ik denk van ja, is dat alleen voor bejaarden? Ik wil, <lacht> jongere mensen willen misschien toch ook dat soort dingen Het lijkt me juist doen. belangrijk dat jonge mensen een beetje leren. Ja, want ze zijn ook weer begonnen met line dance. Oh. Nou, Oké, okay, nu moeten we ingrijpen. Want als we echt een, een, een reclamespot gaan maken voor line En ik denk dat we helemaal de verkeerde kant op gaan. Dat is niet de bedoeling. Maar improviseren oh. is gewoon heel belangrijk. Dat heb je in je leven nodig. Ik heb heel vaak improvisatiecursussen gedaan leuk, en uh, toneel. Het is heel leuk natuurlijk om, ja. om even anders te reageren op iemand mm. in plaats van vast te blijven in je eigen Ja, zijn we weer met, uh, we met die theorie weer klaar? Jazeker. Dan heb je hier nog mijn theorieën, vooral dan. Maar goed, hier Albert Emmer Jr. Born Ik Kan het betekenen? Geboren worden met een slip aan? Nee. Hij is achtergezantwoord, maar ja, met deze muziek wordt het in keer natuurlijk wel veel mooier in de wereld ook. Hè. We kijken de wereld in. En uh, straks in het tweede gedeelte van het radioprogramma hebben we natuurlijk weer ook even de verjaardagen. He? Wat? Wacht even Wie is de jarig? Ik kon het niet helemaal verstaan. Nee, of is dit langs als leven in het ja, uiterland? ik dacht niet, ik, ik dacht echt gewoon... Uh, Kom op mensen, een ja. beetje verdraagzaam en een beetje liefde voor elkaar. En dan is het een heel betere wereld. Ik dacht, zo betekenen, maar ik, ik heb het toch de vertaling ik heb het snel gelezen. Het is iets anders deze dag. Maar, Nasrallah, hij is van Hasbollah. Uh, hij komt uit Libanon en uh, hij had even een toespraak. En daar is gisteren een hoop over te doen geweest. Ja. De een zegt dat hij provoceerd was. De ander zegt hij, nou, als die gast echt dreigende taal gaat uitslaan... dan betekent dat heel Libanon... De dus hij was heel mild nog. Dus dat was goed om te horen. Toch onderhandelingspositie. Ja, hij, hij deed het niet slecht, zeiden mensen die uit de Arabische wereld komen. En oh. die zeiden van, nou ja, ja, hij gaf toch een soort handreiking. Hij gaf wel eh, vooral Amerika de schuld. Amerika die dan weer Israël aanstuurt. Maar er moet echt veel meer gepraat worden veel meer gepraat wordt. En dat, vond, dat is het dan toch wel weer mooi dan. Dat dat, dat zo gezegd wordt. Hè? Hmm. Dan denk je, dan komt er toch weer in de buurt van wie is er jarig? Dan ja. zijn, zijn we toch weer terug bij het begin. Je denkt van, ja. <laughs> uh, nou ja, jarig. Uh, VS is jarig. Ja. Uh, ga maar uitdelen. Ja. Geen er... wapens! Nee. Nee. Dat weten we nu wel. Jullie hebben heel veel wapens. Het, nee, het is een beetje zo begonnen, eigenlijk ja, dat conflict. Hè? Zo, dit eigenlijk. Nou, ja, oké, okay, dan mag ik terugslaan. Staan we nu gelijk? Nee. Oh, wacht even, er wordt geschoten. Mag ik ook schieten? Wacht even. Ik begin ik toch even extra te schieten. Staan we nu gelijk of niet? Wacht, ik ben even aan het tellen. Uh, wacht even, nee. Nou, ik mag nog een keer, ja? Oh, nog een keer. Wacht, wie? wie? Sta, staan we nu gelijk of niet? Nou ik, nou, ik weet het niet meer. Ja, wanneer gaan we stoppen? Okay. Ja, dan komt zijn broer eraan. Ja. Hij heeft mijn broer doodgeschoten. je ja. voor mij ook weer een paar kogels. En mijn opa had ook last van de zaak. Nou, en zo gaan we nog een tijdje en door. En zo gaat het maar door. Ja. Dus ik zou zeggen, jou ja, oh, blijven schieten. Oké, okay. heb je het meegekregen van de week? Soumaya Sala, ex-lid van de Hofstadgroep... Ja? doet aangifte tegen Martijn Bolkestein. Oh. En hij is de neef van voormalig VVD-leider Frits Bolkestein. Nou, okay. Het schijnt ja. zo te zijn dat... Uh, ...Sumaya ontkent zelf te hebben geprofiteerd van mentor Bolkestein. Ja, ik heb wat gehoord. Ja, 85.000 euro had ze me ontfutseld. Ja. Maar ik hoorde in een ochtend. Ochtendprogramma... Gekregen gewoon, hè? Echt gekregen. Nou ja, het is, ze hebben destijds te weten te stellen... ...dat Sala 85.000 euro van Bolkestein ontvutseld. Ja? Zowel via overschrijving als contante pinopnames. Kan maar... je zoveel pinnen? Ja. <laughs> nou ja, blijkbaar. Mo ik krijg al een straksje van 300 uit. <laughs> Is dat per dag of is dat één keer in je leven? Nou, je... volgens mij hebben ze dit één keer gedaan. Maar de vraag is... Uh, ja. ja, want ik hoorde dat uh, iemand uh, in de ochtendprogramma zei... heel voorzichtig... Ja, maar Frits Bolkestein is een beetje zijn geheugen kwijt aan ja, hij, oh, hij is inmiddels 90 jaar en hij schijnt ernstig ziek te zijn. Ja, dus ik bedoel, is zij nou een slachtoffer? Is hij nou echt dader? Misschien hebben ze wel geld nodig voor zijn ziek zijn. Dat ze zeggen van... Ja, kom maar, breng het geld even terug... Uh, nou, We een ja, particuliere dat... zorg verleden aan uh, Frits. Oh ja, die constructies heb ik wel eens gehoord. Ja. Ja. Ja, dat zo'n oudere meneer dan met uh, een zuster gaat trouwen. En uiteindelijk die zuster schijnt ook getrouwd te zijn met een andere man. Maar daar gaat ze van scheiden. En uiteindelijk als die man dan overleed... Dan heeft hij dat geld geërfd ja. en dan gaat hij weer terug naar de familie. Ja. En het, het mooie van het verhaal is... hij zou destijds Soumaya onder zijn hoede hebben genomen. Daarvoor zat ze drie jaar vast voor betrokkenheid... bij de beruchte terreurgroep. Oh. Maar werkte zich daarna in de VVD op... als zelfverklaard radicalisatie expert Dan ben je wel expert er, natuurlijk. Ja. Hè? Misschien er, heeft die opleiding wel heel veel geld gekost. Ervaringstjeskundige. Oh, dit is echt, dat is nog leuker dan Barbie. Je ja. verhaal, zeg. ja. Eh? is wat minder leed, maar wel, wel leuk. Het gaat in ieder geval over geld. Is ook lekker concreet. Wij mannen Heerlijk. vinden het prettig. Ja. Als dat het concreet is. Dat het concreet geld. is. Goed. Ja. Wat je okay. jij te lezen? Nou ja, mannen vinden het fijn concreet met geld. Maar ja. Ruud Gulles is aangeklaagd door zijn twee Italiaanse kinderen. Ja. En Hij zou nog een half miljoen moeten betalen. Ja. En nou, het is denk ik ook... van Het geld wil niet zeggen dat alles goed mag. Maar hij is gewoon totaal niet geïnteresseerd in hun... En ook niet in economische zin. Maar ja, oké, okay, dat kan ik me voorstellen. Dat hij dat niet wil betalen. Maar hij heeft gewoon helemaal geen contact met hun. Het zijn zijn kinderen. En dan denk ik, van, hij is altijd zo leuk en gezellig op de buis. En dan denk ik waarom, uh, maar ja, er was toen de tijd wel gezegd dat hij 7200 euro per maand zou moeten betalen aan hun. Oh kijk dat al al al kinder alimentatie. alimentatie. Ja, dat is. Dit zijn schattige <laughs> kinderen, maar boe. Dat is ja, nog wel maar, heel veel geld. Verwend, hè? Ja. Tot, uh, ja. Maar ja, ik, ik heb wel zo van, ik ben benieuwd hoe het afloopt. Hij heeft nog niet gereageerd? Oké. Okay. En ik vraag me ook af hoe hij met de andere kinderen is, want hij heeft dan ook met Estelle heeft hij volgens mij ook kinderen. Maar uh, ja, ik, ben, ik ga het een beetje volgen. Dat dus ja, vind het wel ik wel interessant. Maar die kinderen: de, de ene is Quincy, die is 32 En de Cheyenne, die is 29. Oh, kom op zeg. Dan denk ik: van ja, weet je wat geen, nee. geen geld Geen geld meer om te betalen. Maar uh, ze willen het waarschijnlijk van tot hun 18e hebben: dan 7200 per maand. En als ze vijf waren. Maar nou, oh, dus, gaat ze uh, toch even een naken. 13 keer 72, 100 keer 12. Yes. Hoeveel is dat? Terugwerkende kracht. Terugwerkende kracht ja. krijgen ze in één keer heel veel geld. Nou, ik vind hem wel een, een stuk symptiek, want hij maakt toch reclame voor een of andere medicijn. tegen Ja, uh, nou, die heb <laughs> je nu nog wel nodig. Pro Pro. Vita -pro. Pro. Nou lekker, ga je ook even een een reclame maken. Nee, dat lijkt me verstandig om dat te doen. Ja. Medicijnen voor soepele spieren. En dan denk ik, oh, dat de kan ik zo hey, hey, herkennen ook, hè? Dan denk ik, oh, hij komt ze wel heel dichtbij dan ook? Dan denk ik, ja, ja, maar het schijnt wel bolzit te, te zijn, hè, dat hele medicijn. Oké. Okay. Goed, de laatste zingel van Paramore hier. Big man, Little dignity. En zo is het met hem. Room. It's, It's like, like I'm glued to the sheer sight of 20 jaar actief en dit is Big Man Little Dignity. Ja, wat het over Ruud Gielo. Nieuwe cd heet This Is Why. Dit is waarom. Dus luister eens je, dan weet je hoe het in elkaar zit in de wereld. Is dat een beetje de uitweg ervan dat zou zomaar kunnen? Het loopt tegen 9 uur straks, naar 9 uur. In het tweede gedeelte hebben wij geschiedenis en de verjaardag. en wat zit er allemaal in de geschiedenis? Onder andere hebben we het natuurlijk weer over de archeoloog Howard Carter. Hoe is dat met die vloek ook alweer? Nou, ik ben oh, ja. even ah. ik ben in die vloek ingedoken. En onder andere kwam ik ook een vloek tegen van de utsi man de ijsman. Daar hangt ook een hele vloek omheen. En onder hebben we het over een kunstbeen van Benjamin Palmer. Ook leuk. Ja. Oh, oké. Okay. Kunstbeen. Dat is een geavanceerd dingetje, hoor. Stoppen jullie trouwens voor overstekende dieren? Nee. Uh, oh. Nee. nee. Okay, nee maar was dus Meeuwen sowieso al niet. In, uh, in uh, Town Pass State, Roet. 190 ja. was er een busje met een Zwitsers koppel. Die was op rondre rondreis. En die rende plotseling om te verkopen dat hij over een tarantula... tarantula, Midden op de weg reed. Wat is het ook weer? een tarantula? Het is echt een hele grote haar gespinnen. Die is echt zeker zo groot als je hand. Okay. Dus die, die, die, die, die was aan het oversteken. In plaats dat hij nou springt en zo. Maar ja, uh, de motorrijder... en dan kan, kan dan deze man die achter hem zat... die botste dus daarop tegen de achterkant van de bus. De spin was ongedeerd... Maar uh, ja, ondertussen, is, is dat <laughs> je, je hebt nu steeds meer plekken waar het heel hard regent. Dus al die beesten komen van, van allerlei rare plekjes tevoorschijn. Die gaan migreren. Mm. Dus uh, die zoeken een nieuwe plek waar ze erop 50 kunnen 50.000 en meer mogen er niet in. Nee. nee. Zoiets. Nee. Maar hey, hoe groot is zo'n uh, tarantula? Tarantula. tarantula. Is nou zo, zo groot is je hand. Oké. Okay. Oh, ja, dat is, nou. Maar dan heb je nog een andere volgens mij. Die heeft een soort Goliath-achtige spin. Die is nog groter. Maar ja, bij die dieren, misschien kan je gewoon beter ze laten zitten. Of een hele grote bak eronder zetten en dan met een bordje naar ja, buiten. Je, je, je kent het bekende filmpje toch? Van die man die dan maar zo'n was stijlt. Die staat hier op, een, op een stoel en er zitten hele grote spinnen op het plafond. Die is echt, nou echt wel handgrote, zit hij op het plafond. Hey, ik, ik ga hem even pakken. Dus met het bakje gaat hij omhoog. Ja. En toen valt hij van die stoel ja, af. Ja, ja, en dan valt ja, ja. hij op de grond. dat dus je denkt, wat is die spin? Weet je wel? Die spin was weg. Die spin was weg, en ja. Die denk, en hij lag op, op de grond. Uit. Op zijn hoofd. Ja, ja, ik, ja ik vind en het wel eng met spinnen. Want dan zitten ze ergens. Je hebt als van die grote spinnen ook in huis. Ja. Uh, en, en, en dan zitten ze. En dan ga je erheen. En dan gaan ze, in een, dan gaan ze staan. ja En dan... Uh, en dan woop, Weet je, je ziet ze uit je ooghoek, zie je ze soms rennen, weet je wel? Ja, dat is toch. Nou, niet ik zo heb ze nu zo. niet zo in een huisje groot, maar het was een dat oud huisje waar jij, ik dat een denk je <laughs> Dat randje heb. Ja, maar het is toch het bekende komen. verhaal van de zanger van um, uh, een bekende punkband. Het die... ja, dat geeft niets. Seks. Vertel je verhaal maar. Kom, in ieder geval, die is zo ooit gebeten door een, een vioolspin. En die heeft daar toch alleen nare klachten van overgehouden. En uiteindelijk, al die klachten bij elkaar, heeft hij besloten om toch uh, Nou, ik stop ermee. Oh. En uh, dan zou je denken: een vioolspin. Oh, dat is ook zo'n hele grote spin. Die komt alleen door voor in Amerika of in uh, Afrika. Nee, die hebben wij allemaal in huis, de vioolspin. Oh. Ja, dus die, heel weinig mensen hebben er last van als die. Geprikt worden of gebeten worden door zijn vioolspin. Dan krijgen ze klachten. Maar deze zanger had dus klachten. Hmm. En was dat allemaal zo uh, teveel. Ah, dan, dan is hij leggen. gewoon te veel in, in his face geweest. Hmm. Dat weet ik He, niet. Dat nee. hij gewoon te dichtbij komt. Ik heb nee, hij al... was in zijn hand volgens mij. maar daardoor kon hij ook niet spelen een tijdje. Dat is oh. ook nog het verhaal. Hmm. Hmm. Nou. Nee, ik bedoel uh, niet ik dat hij... kom op die... de naam nog. Oh, komt ja. goed jongen. Maar kom. Ik bedoel de dat hij te dichtbij kwam. Ja? De politie is zijn beste vriend. Hè? Ja? Nou, Dat hebben ze in Peru ook geweten. Ja? Toch nog even terugkomen op Halloween. Want de slimme actie van de politie daar, die hebben zich uh, uh, zelf geprofiteerd. Uh, zich, zelf geprofiteerd hebben van Halloween. Ze hebben zich vermomd. Als de personages. Zoals Jason van vrijdag de 13e. Die kroegen van Halloween. Met en Tiffany. So. Maar ja, zo konden ze onopgemerkt gebruik maken van een, van een verrassingsmoment. En kon de politie een, een ja, op op hete daad een bepaalde groep mensen uh, uh, betrappen... Yeah. op het uh, uh, gebruiken van drugs en geld. Oh, Alles is op beslag okay. genomen. Ze ja. hebben okay. gezegd, klop, klop, ik ben Jason. Maar ik ben Jason helemaal niet, ik ben huh? de politie. Oh, Oké. Okay. Uh, maar zit ik te denken, was de gaan, de gaan we de doen? Open? Nou, gaan we dat doen straks met Sinterklaas? Stel voor... Ja. Dat je een Sinterklaas inhuurt. Ja. Ja, en die kan, die kan ook undercover. Ja, dit is helemaal geen Sinterklaas. Nee. Die zegt, uh, u heeft een uitkering. Ik zie een televisie. Ik zie... Een... Oh ja. Kijk. Ja, maar ja, laat jij Sinterklaas binnen zomaar? Nee. Nee. nee. <laughs> je denkt, rot op, oude man. <laughs> nou ja, zeg. Ja. je respect voor die oude man, hè? Ja. Ik heb u de niet klas. besteld. Sinterklaas. Oké, laatste plaatje voor 9 uur. En dan hebben we straks het eerst en weer wetenswaardigheid natuurlijk. Even plukken de gitaar en barstpartij van Friendly Fire. De Witte Diamant. White Diamonds. Oh, she was young in her mind, but the days they were old and tired. Alone can love she young for so long as a pet on fire. She'd do everything for him She'd do everything for him Oh, he was close as the lady In her shirt, never left her side Oh, he would lace handkerchief In the rain, And she ever walked by He'd do everything